MVS, nieuws, kunst en cultuur, radio, tv en internet. MVS Gay Station. Ik schreef wat letters op een papier in je huis. Het had een betekenis die niemand anders kon uitvogelen. Ik liet een notitie naast je bed, zodat je deze kon vinden. Ik wilde je leren kennen. Ik was in de buurt. D is voor doen wat ik wil. I is voor zeggen wat ik niet kan. S is voor iemand die jij niet bent. C is voor bel me niet. En O voor oh nee. Ik. Ik liet mijn vingerafdruk en stroopte mijn lege hoofd. Het had een reden. Niemand anders kon me laten huilen. Jij speelt mee en breekt mijn botten. Ik denk dat je het weet, telkens weer laat je het zien. D is voor liefste, je bent zo heet. I is van binnen, breek je mijn hart. S voor soms, als je er bent. C is voor nieuwsgierig. En O voor oh my god. Het is donderdag, januari is begonnen 2012 en dit is weer een nieuwe aflevering van Lollipop. Het programma met zuigkracht, gemaakt door G.J. Wielinga en Robert Weijers. Met vandaag, we hebben een nieuw blokje. Ik weet nog niet wat, hoe het precies dat ingevuld gaat worden, maar... Uh, ja, maar blokje. Ik heb een diva uh, bedacht, of ga ik aanbrengen. Jullie mogen raden wie dat deze keer is. En jij bent nog een beetje een vieze tent gegaan, uh, G.J., of qua naam. Het klinkt een beetje... Ja, dat had ik gehoopt, maar daar gaan we zo meteen naar luisteren. Daar gaan we zo naar luisteren. Ja. En het was toch hebben... echt heel anders dan ik me had voorgesteld. Ja? Ja, nou eigenlijk wel. Ja. Hoor je de viezigheid eraan af? Of, uh... mm. nee. Hoor je zo meteen? Oké. Okay. En onze speciale gast deze keer. Ipe Driessen. Welkom Ipe. Hoi, dankjewel. Zit je lekker? Ja. <laughs> Heb je het kunnen vinden helemaal vanuit Utrecht gekomen? Ja. Uh, je, bent, uh, je maakt fotostrips. Kun je uitleggen kort wat dat, wat dat inhoudt? Wat zijn dat? Ja, dat zijn uh, eigenlijk gewoon strips, maar dan in plaats van met getekende plaatjes met foto's. Is het vergelijkbaar met um, vroeger had je fotoromannetjes? Ja, ja de vorm lijkt daarop, um, maar ik doe het wel anders. Ik maak altijd, uh, of bijna altijd, korte uh, grappige strips. Zeg maar, een soort krantenstrips van vier plaatjes mm -hmm. en dan in fotostripvorm. Dus niet over uh, jongvrouwen op kastelen, zeg maar, niet die, uh, dat zoetsappige. sappige. Mm -hmm. Ja. Want je publiceert ook in heel, uh, heel veel tijdschriften, toch? Kun je, kun je een indicatie geven van waar je allemaal te zien bent? Um, ja, de Gay and Night. <laughs> mm -hmm. En de hitkrant. En... Wauw, de hitkrant. Ja, de hitkrant. Bestaat ja, dat bestaat nog. Ja, dat bestaat nog. Doe Laat je dat ook kijken. met artiesten en zo? Nee, nou, ik doe dat met een uh, boyband. Nou, boyband mag ik het toch zeggen? Een band. Ja. Only, only Seven Left, heet zij. En, uh, het is met gewoon alleen, met alleen maar mannen? Ja, ja. Ah, dat, is heel een dat is toch een boyband. Ja. ja. En uh, wat nog meer, in uh, universiteitsbladen sta ik. En op sites van het FD. Financieel dagblad. Ja. ja. En vooral op fotostrips.nl. Uh, dat is je eigen site. Ja, dat is mijn ja. site. En, uh, maar hoe, hoe, hoe ben je nou tot die vorm gekomen? Want ja, je hebt gewoon een striptekenaars. Ik moet ook een beetje denken aan Floor de Goede, Flo... Die, uh, opie. Nee, ja, ja, ja, Nee, dat is ook best. Die heeft ook een. Best. Ja, wie dat is, best al, wie is, dat, wie is dat, ja, dat? Wie is dat? Vlo? Wat, Con wat is het adres? Nee, Flow, die, die, teken die, die tekent uiteraard. toch? Die tekent Ja, Flow, die tekent. Nou, hoe ik tot die vorm ben gekomen. Flow, die tekent heel erg goed. Ik um, teken niet zo heel goed. Mag ik van mijn moeder nooit zeggen, maar het is gewoon zo. Maar ik vind het wel heel erg leuk om strips te maken en verhaaltjes te verzinnen en te bedenken hoe je dat in beeld brengt. En, um, ik heb eigenlijk wel mijn hele leven getekend, maar op een gegeven moment kwam ik op het idee van uh, ik ga dat gewoon fotograferen. Mm -hmm. Dan uh, omzeil ik die uh, tekeningen. En dan heb ik gelijk iets unieks. Want eigenlijk doet niemand anders het fotostrips. Oké, okay, dus ja, geniaal, zijn, een, geniale gedachte. Het niet een uh, vergaderingen van, van fotostripmakers nee. van Nederland die mee uh, <laughs> gaan praten. Ik ja, heel incidenteel of zo doet wel eens iemand het. Maar eigenlijk niet structureel. Dat vind ik ook op zich best wel jammer. Want. Uh, ik zou het ook wel eens willen zien van iemand anders. En maar ik, het is, ik, dus ik is echt een niche. Het is er nu een niche, ja. ja. Maar iedereen kan het doen. Hè. Het is eigenlijk, iedereen kan foto's maken. De techniek uh, die is er, zal ik maar zeggen. Mm. Nou luisteraar, als je je uh, aangesproken voelt, ik zou zeggen doen. Zullen we doorgaan naar het... De Van de We staan hier nu op de warmoestraat. Uh, het is zondagavond laat. Ik kom uh, net terug uit uh, de trut. Het was heel erg gezellig. En uh, voordat ik naar huis ga, dacht ik, ik ga even langs bij de Dirty Dicks. De Dirty Dicks ben ik in geen jaren meer geweest. Dat is uh, een tijdje gesloten geweest. Ik ken de Dirty Dicks als de oude Eagle. De oude Eagle was een plek... zo eind jaren 80, begin jaren 90... waar je naartoe ging om... achterin was een zitje en daar ging je zitten kooksnuiven. Dat was eigenlijk de oude Eagle. Toen de nieuwe Eagle erbij kwam... toen was de oude Eagle een tijdje dicht. En de nieuwe Eagle werd gek scherzend, Club Ikea genoemd. Nou, de nieuwe Eagle... Hij is nog niet open. Tenminste, ik zie geen licht branden. Zie jij dat, Jorrit? Ik heb Jorrit bij me. Nee, Jorrit ziet ook geen licht branden. De camera's staan wel afgezet. Maar uh, we gaan... Oh, het is wel nieuw geschilderd, zie ik daar. Het is toch een soort van nieuw wit. Nou, wij gaan in ieder geval de deurtje dikst binnen. Ik zie uh, een bel. We moeten aanbellen waarschijnlijk. En we gaan kijken wat op ons af gaat komen. En wie weet, misschien komen we nog wel tot een hoogtepunt... Ja, we zijn nu uh, in de Dirty Dicks. En uh, wij blijken de, de eerste bezoekers te zijn die uh, blijven. Kijk, kijken hoe de deur kan Kijken Kijk, de deur. Uh, ja, er zit zelfs nog een slot op ook nog. Geen gaten aan de zijkanten, dus uh, geen gloryhole mogelijkheden. Lijmtje nee, van de moord in de Wapenstraat. Geen gloryhole. Uh, heb je geen gloryholes? Uh, heb je geen gloryholes? Nee, nou, ja, ik ben daar een pissen. Oh ja, precies. Er staat hier een uh, pisbak staat hier te wachten op, uh, op zijkers. Waarom ah, moet je zeg maar hier een pisje dan in? Dat is de bedoeling. Ja, ja, precies. Met een, uh, nou, een hele handige piscoot, zeg maar. Zodat je... Uh, ja, dat is voor, voor grote mensen, hoor. <laughs> Ja, Laten we ook even boven gaan, uh, gaan kijken. Dat was vroeger altijd zo'n onderneming met het kippengaas. Dat uh, was volgespannen met kippengaas, destijds. Maar het is al jaren niet meer, had ik het idee. En, het is echt uh, heel fris, Open. Heel fijn. Ik snap niet waarom er meer mensen naar de deur te dik gaan. Hier, wc's, allemaal goed ingericht. Pisbakken, tranen die het doen. Echt zeep. Echt wat een hygiëne en wat een... Het ruikt hier ook zo heerlijk naar een luchtverfrisser. Nou, hierboven ook een prachtige speelruimte. De geoutilleerd met een keukenrol. Wat uh, altijd heel erg prettig en handig is. Je mag hier niet roken, dat is wel weer een tegenslag voor de roker. En dat is hem. Dit zou toch de plek moeten zijn in de stad waar iedereen naartoe zou willen gaan. ja Jammer dat er op zondagavond 12 uur hier helemaal geen gasten te bekennen is. Dat. Als je in Amsterdam bent en je bent homo... En heb ik zonder avond niks te doen. Kom naar de Dirty Dicks. zit hier bij ons. Uh, ja. En wat is je favoriete muziek? Uh, ...Patch of Boys dacht ik toch. Ja, wat leuk. ja. <laughs> Wie heeft dat zo mooi gezongen? Ja, dat hebben wij twee. hebben dat in de huisstudio. onvermoeden talenten. Uh, ja. In Roberts slaapkamer. <laughs> <Ja. wild>. Leuk. <hums> uh, een team detail, Dat Leuk. dat dan zo. Uh... Ja, dat is gewoon de computer staat naast je bed. Ja, dat is. Uh, dat is ja. ja. Ik uh, lag met mijn knieën op jouw bed uh, dit in te zingen. Je zat je niet? Nee, je zat half in de kast. Of niet? Ja, ook. Ja, dat, was bijna, daar ja. Het, dat is bijna een ander stuk. Ja. Het is maar goed dat het radio is. Ja. Ipik, ik zag je net. We uh, waren even weg voor de darkroom... maar jij was wel helemaal druk bezig met de fotostrip. Ja. ja. Ja. Ja, ik maak er vier per week over van mezelf. Dus ik moet elke gelegenheid wel aangrijpen om uh, een fotostripje van te maken. Gewoon alles wat gebeurt, onmiddellijk baf. Ja. Maakt ja, niet alles. uit of je naar de dokter gaat of. Uh... Ja. Ja. Of dat je bij je moeder op bezoek bent of die uh... ja, die doet vaak mee ja, ja vindt ze ook leuk <laughs> en uh, ja, morgen ga ik naar de tandarts dus misschien dat ik dan ook weer uh... want want hoe gaat dat eens in het in zijn werk want dan kom je binnen en dan bij zo'n tandarts morgen en dan heb je zoiets van nou meneer ja. de tandarts uh, wilt u uh... ja. nou ik weet niet zeker of ik dat doe maar als tanden ik doe... waren goed en er hoeft niks gevuld te worden ah. dus dan kan er nog een. ernaar hebben we bij nou, ik verzin dan altijd een uh, grapje en uh, mm -hmm. dat schets ik zodat we weten wat uh, wat we moeten doen zeg maar als een soort regieaanwijzing en uh, ja, ik, dus ik denk er wel eerst over na. Nou, ik ga niet, niet zomaar wat fotograferen of zo, en dan dat ik later maar zie. Dus het is een soort voorbedachte raden, doe ik het dan. Ja. ja. En wanneer bedenk je die, die, die scriptjes? Want het zijn eigenlijk kleine scriptjes. Um, ja, die we nu hier in de studio hebben gemaakt. Uh, volgens mij onderweg nog uh, in de trein. Ja. Ja. Je hebt een soort dummyboekje hier ook bij je. Een soort rood boekje met ook je naam erop. Het rode boekje. Het rode, <laughs> het rode boekje, ja. ja. Maar het staat volgens mij helemaal vol met dus geschetste fotostrips. Ja, dat ja, klopt. Ja, dit is een heel werk. ja Het zijn er dus vier per week. Dus bijna iets van 200 per jaar na. Ik heb wel eens een weekje vrij, maar het is wel vrij veel. Dus ik draai er heel veel van die dummies doorheen. En sneuvelen er veel ideeën tussendoor? Um... Nou, in mijn hoofd sneuvelen ze, maar als ik ze eenmaal opschrijf, zeg maar, dan, uh, dan maak ik ze ook wel. Oké. Okay. En hoe lang ben je al bezig met uh, fotostrips? Um, even denken, M mijn autobiografische strip uh, bijna vijf jaar. Wauw. Ja. En, uh, het is echt een ik... way of life dan? Ja, het is wel. Ja, het is mijn leven een klein beetje gaan uh, overheersen. Ja. Precies. Ja. <laughs> Waar jij ook bent. Of mensen zeggen, oh ja, die jongen. Dat kan dat, dat in één keer dat statief tevoorschijn komt. En dan wordt er een foto gemaakt. Ja, nou ja. Ik heb het niet altijd bij me. Hoor. En ik, bedoel, ik sta ook wel eens uit natuurlijk. Maar dan, het zit wel altijd in mijn achterhoofd. Dus als ik ergens ben en ik heb geen spullen bij me. Dan kan het wel weer zijn dat er iets geks gebeurt. Of zo, waarvan ik denk, oh ja, dat, dat is een stripje. Dus dat onthoud ik dan. Mm -hmm. en, en hoe is dat? Want je bent daar vijf jaar mee bezig. En je hebt best wel faam opgebouwd ge, op op ermee. Hè, met die stripjes. Je komt er zelf in voor. Ja. Iedereen herkent je, ongetwijfeld. <laughs> nee, nou ja, iedereen. Maar, ik, maar ik veel ga... mensen, neem ik aan. Komt wel voor, ja. Was dat iets waar je rekening mee had gehouden aan het begin? Ja, want um, ik, hiervoor uh, maakte ik een... Uh, dat was mijn eerste fotostrip, een uh, strip over studenten. En die fotografeerde ik alleen. Tenminste, ik verzon hem ook, maar daar zat ik niet zelf in. En uh, zij werden wel uh, heel veel herkend. Het was in uh, Utrecht begonnen. En ze waren echt een soort uh, lokale celebrities, zeg maar. Wauw. En die bestaat nog steeds? Ja, die strip bestaat nog steeds. Maar inmiddels... Driehoog? Met uh, Ja, hoog heet die. Het is nu met de derde generatie alweer. Want het loopt nu zeven jaar of zo. Oké. Okay. Maar ja, ik, ik wist dus wel dat het, dat het zo kon werken, dat je na een tijdje herkend wordt door lezers. Ja. Nou, hoe is dat? Hoe bevalt dat? Um, nou, het is er niet onbegonnen, moet ik zeggen. Maar ik wilde eigenlijk elke dag een stripje maken. En dan moest het eigenlijk wel over mezelf gaan. Want anders dan wordt het gewoon te veel gedoe, hè. Om iemand... Ze uh, dus was noodzaak. Het was eigenlijk noodzaak, maar ja. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik denk altijd als ik als ik herkend word, zo vaak is het, gebeurt het niet hoor, maar dan denk ik van nou is het een goed teken. Dan lezen in ieder geval mensen het. En ga je dan ook echt over je eigen leven stripjes maken? Of hoe, uh, hoe, ja. hoeveel hoeveel afstand zit er tussen de strip en jouw echte leven? Vraag ik me dan af. Nou, dit is wel kleiner geworden. Mm -hmm. In het begin was het wel best wel een beetje bedacht zeg maar en in een scène gezet. En nu ja, probeer ik wel eerlijk te zijn zeg maar. Dus jij bent te kennen. Dus als je de strips goed leest. dan heb je een aardig idee van. Ja, ja dit is wel, ja, best ook een moeilijke vraag. Want ik bedoel dan. in hoeverre ken ik mijzelf natuurlijk. Maar er zijn, er zijn misschien wel onderdelen die ik niet laat zien. maar er, heel veel ook wel. Mm -hmm. ja. Wat zijn dan dingen die je niet laat zien, dan? Ja. <laughs> Vandaar ja. stond er een hele mooie. Met. met uit bed komend in je blote bast ja, op de Ja, ik vind die best intimiderend. In maar ja, ja, ik ben dan ook alweer 41. <laughs> ja, nou ja, wat ik vies laat zien is één zijn. ding, maar <laughs> ja, daarom is het hier zo'n nerveus boel. Nou, ik, <laughs> recentelijk is uh, mijn relatie uh, helaas geëindigd. En tot die tijd waren mijn strips altijd uh, eigenlijk heel grappig. En um, dat, ik heb dat wel verwerkt in de strips. Mm -hmm. En um, dus toen werd het opeens nogal uh, ja, uh, sowieso een droevig verhaal en mensen ervaarden dat als redelijk uh, indringend. Dus dat, dat is iets wat ik aanvankelijk uh, liet ik die kanten niet zien en uh, dat heeft nu wel zijn intrede gedaan. En, uh, nou, dat was ook, het wordt stemmiger nu eigenlijk. Nou, dat, ja, breder. stemmiger of breder, ja, ja wat eerlijker. Toch ja. als de, de strip heette tot voor kort Ipe en Willem de ja. hele tijd. En uh, ik wil toch namens uh, alle fans toch even vragen. Waarom nou toch? Hoezo? Ja, ja. ja dat Want als je het ja. iedere dag ja, zit te lezen, ja. mensen leven echt mee. Mensen willen het toch weten. Want, uh, want, want Willem, die, dat was je vriendje. Dat ja, was ook dat, echt je vriendje. Ja, ja. En daar had je een relatie mee ja. toen je met deze strip begon. Ja. Neem ik aan. Uh, ja, nou, we, we hadden al een relatie. We zijn zes jaar samen geweest. Mm -hmm. En uh, na anderhalf jaar of zo zijn we begonnen met de uh, strip. Met z'n tweeën, ja. En uh, ja, nu is het dus Iepen. <laughs> zonder Willem, ja. Ja, ik vraag me toch af, waarom? Nou toch? ja, deel staat dat, heb ik dat in de strips, uh, staat dat wel beschreven. Mm -hmm. uh, wat er is gebeurd. Maar um, ja, ik wil niet te veel voor hem invullen, want dat is natuurlijk zijn, uh, zijn zaak ook. Nee, dat is lullig. Maar ja, dus wat ik eigenlijk over kwijt wil, staat wel in de, in de strips... We kunnen misschien nog aan toevoegen dat, dat hij de schrips misschien ook een factor zijn geweest erin hmm. wel. Deels omdat ze, het, uiteindelijk was het mijn uh, product, zeg maar. Ja, product klinkt wel heel slecht. Nou ja, mijn... Project, mijn, project jou, jouw, mijn, kunst, mijn jouw kunst, jouw kunst, kunst. Als je wil. Kunst, kunst met een K. <laughs> ja. Met een grote K. Ja, maar hij was ja. ook jouw muze, dat hij, heb je ja. ook wel eens gezegd. Van de muze voor die strip was Willem. Ja, maar... Um, nou nee, in ieder geval, hij, hij, misschien was het ook wel heel erg belastend voor hem, want het kost wel heel veel tijd en uh, aandacht en uh, elke keer moest hij toch wel weer klaarstaan. Dus misschien dat hij daar ook nou, meer even heel even niet meer zo veel zin in had. Ja. En er goed uitzien. Ja. En... Is ja. ja. dat ja. ook nog een druk dat je dat je uitkijkt met wat je eet of wel even goed nadenkt als je naar de kapper gaat? <laughs> dat ja, ja. als je vier keer in de week in zo'n strip uh, figureert. Ja, daar zeg je want niet, nou ja, nee, niet meer dan normaal of zo. Niet, ja, als je de deur uit gaat, dan wil je er ook een beetje florissant uitzien. Ja, dus niet ja. overdreven. Nee. Hey, deed je dan ook, zeg maar, of doe je dat ook? Zeg maar, dat je gewoon op één dag gewoon hupke acht strips maakt. En, uh... Uh, jawel. Um... Of is het ook of is het echt iets... twee maanden vooruit? <laughs> ja. Is het echt iets wat je elke dag mee bezig nou, bent? toen we begonnen, toen hadden we inderdaad voor twee weken gemaakt acht strips. Toen hadden we een soort voorraadje en dan dachten we want dat hebben we wel een buffer en toen na twee weken toen, uh, was dat al op. En toen hadden we niks nieuws gedaan. En toen uh, moesten we dus gelijk aan de bak. En ik probeer het soms wel. En soms bijvoorbeeld in het weekend dat ik het dan voor die week maak of zo. Maar dat lukt lang niet altijd. Dus het is vaak wel uh, een beetje gestresst. Ja, maar zo'n strip over Blue Monday, die heb je ook echt vandaag gemaakt? Ja, ik had vandaag nog niks. En toen zag ik van, oh, het is Blue Monday. En, en nu later hoorde ik weer van, oh nee, het is toch geen Blue Monday. Ik geloof dat het volgende week pas Blue Monday is, yes, maar goed. Ja, iedereen op Facebook had het <laughs> erover dat het Blue ja, Monday nee, was. Nou, dus, ja, ja. Of het het nou wel of niet. Maar ik zag dat en uh, toen kwam ik inderdaad op dit idee En dus dan heb ik hem uh, inderdaad vandaag zelf gemaakt. Ja, simpel eigenlijk. Heel ja. gemakkelijk. Gewoon een camera. Ja. Afstandsbediening. Ja, nou, ik Doe stond je dan? Dan een beetje gek op, in mijn blootje of het balkon. Dat was ja. een beetje gek. En hoe lang kantoor duurde dat? Stond dan een half uur en dan kippenvel <laughs> nou, en dan even heb, naar binnen. Ik heb eerst met mijn t-shirt aan, de camera neergezet en alles, het licht bepaald en zo en dat allemaal. En toen toen voor het echte shot heb ik me dan maar een beetje half uitgekleed. Maar tussen, ja. <laughs> nou, Mannen, uh, Ipe is single. Ja. Ipe is single. Come now. Give some... Sorry, we can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 on Facebook uh, and now you're going to die Weer terug in studio 2 live op donderdag. Wat voor datum is het vandaag ook weer, Robert? De 16e. Toch? Oh, het is de 16e oh, vandaag. Nee, de 19e is het. Oh, 19, maar 19, 19 januari. Ik heb het idee januari. dat het maandag is. Hebben jullie dat ook? Nee, daar ik heb, heb ik heb helemaal hele geen last van. Ik heb het idee dat het voelt als. En mijn hele leven maandag. voelt als zaterdag. Ben je een zaterdagskind? Nee, dan? ik ben een maandagskind. maandagskind. Even die nieuwe CD-speler instellen hoor. Ik snap er nog niks van. Ja, dan, ga ik, dan gaan we weer <laughs> verder praten. Maar je, um, je doet dus buiten je autobiografische strip ook... je maakt een strip over het kantoorleven en het studentenleven. Ja. Um, hoe doe je dat? Waar haal je die ideeën vandaan? Uh, nou, die studentenstrip ben ik begonnen toen ik nog studeerde. Dus mm. dat, uh, ja, dat herinner, ik, herinner ik me ook nog wel. En um, dat kantoorleven, ja, dat gaat eigenlijk over ondernemers. Mm. En um, uh, ja, daar ben ik eigenlijk ook. <laughs> ik moet, ja, uh, ja dus... Ja, ik doe dus die, die strip in de hitkrant. Het gaat over een bandje. Oh ja, ik vind mm het -hmm. een bandje. Nee. Ja, ik, zit een bandje denk, he? ik kan ook, ik kan ook het wel... Het is eigenlijk ja, allemaal... Strips ja. ja, ja, Hoeveel strips ja. doe je? Hoeveel strips doe je? Vier, geloof ik. hè dan Wauw. Ja. ja. Maar ik kan op zich me heel goed altijd wel inleven in dingen. Want ik heb ook wel strips gemaakt over de zorg of zo. En uh, ja, dan, dan lees ik gewoon wat. Of, uh, maar je noemt ja. je ondernemer, maar dan ondernemer in fotostrips. Het stel dat ik denk... Over uh, een zwembad wil ik een fotostrip. Dan ja. zou je ook over een zwembad ja, ja, een tuurlijk, Ja, natuurlijk. Leuk. Gewoon bellen. Ja, ja. Ja. Ik, zie het al ik heb een zwembad. <laughs> nee. Heb jij een zwembad? Nee, maar... Je, je kunt het dus op maat maken. Ja ja. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk is het ook juist wel goed als je van buiten naar iets kijkt. Omdat je dan een soort uh, uh, dingen ziet. Of zo, die, die mensen die er zelf in zitten niet zien. En dan, daar zit vaak de grap in. En je hebt ook een klikstrip. Ja. Wat is dat, een klikstrip? Dat, ja, uh, leg jij het eens uit, Robert. Ja. Nee, moet jij het, nee. <laughs> ja. nee, is een gewoon Een klikstrip. Ja, is dat is het is met -strip, Maar oh. het is dat je één plaatje tegelijk ziet en dan klik je en dan komt het volgende plaatje, schuift dan in beeld. En dan ploeg oh, het een beetje geanimeerd, ja. stripje, interactief. Kun je... Dat je echt iets ja. moet doen? Ja. Ja. Ja, het is in plaats van dat je alles in één keer ziet dat je ja. gewoon de door kan klikken. de grap wordt klikken. niet bedorven. Ja. Nee, dat je gewoon... kan niet al stiekem het laatste plaatje zien. Dat heb je ook wel eens bij strips. En dan zie je de grap eigenlijk al. Omdat je ja, sommige mensen wel. lezen boeken van en naar voren. Ik ja. snap dat ook nooit zo helemaal precies. Ja, ja, nou, ja. interviews lees ik altijd van achter naar voren. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Waarom is dat? Ja, weet ik niet. Hm. Ja, nee, goed. Interessant. Ik zal het de luisteraars, de luisteraars, luisteraars. niet aan, <laughs> aanraden om dat te doen met deze, met deze podcast... Zullen we dit achterstevoren monteren? <laughs> ja, dat kan natuurlijk. Oh nee. Ja, misschien Live horen we de duivel zijn. nog. <laughs> hey, hoe, yeah. hoe ben je er nou eigenlijk ingerold? in het hele? Want het is toch heel erg kunstzinnig. Ik bedoel, je zoekt echt naar, uh, naar wat komt er op het plaatje? En het ziet er allemaal heel erg goed uit. Uh, hoe heb je daar zelf in getraind? Heb je daar een opleiding voor gevolgd of? Nee. Had je dat gewoon of? Ja, nou ja, wat ik zei, het al van. Ik maakte af van als, als kind al uh, strips. En ik las heel veel strips. Uh, dus dat is gewoon altijd al je passie. Dus het ja. is gewoon echt heel logisch dat ja, je daar dan je door je dat bent opschreven. gegaan. Ja, nou, ik denk dat we eigenlijk maar heel weinig uh, stripmakers zijn die echt een opleiding of zo daarin hebben gevolgd. Is er een opleiding? Eigenlijk? Ja, die is er wel nu. Ja, oké. Okay. Ik weet niet of, het nog, of die nog lang heeft, maar het bestaat wel. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of dat per se de of dat is misschien onaardig om te zeggen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Rock Academy of zoiets. Hè? Ja, ik nee, uh, heb ik ook nog nooit een artiest uh, gehoord... die gezegd heeft van ik nou kom ja. in de Rock Academy. Ja, leden van Creship zaten Kresip. er. Er zijn er wel, maar wie? ik denk ja. altijd van... Ja, als je... wie Creship. Wie? Creship. Wie? Het dus zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, denk ik. Zo'n opleiding. Weet je wel, dat het leven zelf moet toch een soort uh, bron, ja. vormen, denk ja. ik En wie zijn dus dan nou? je inspiratiebronnen? Voor strips? Ja. Uh, ja. Um, nou, ik ik had altijd alles van Floor, hè? van Flow <laughs> Al even te sprake gekomen. Flow nee, ja. Flo, Flo is ja. ook een strip, je weet best striptekenaar. Ja. Hij <laughs> We is ook een, is, een striptekenaar. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, ik vind het leuk andere autobiografische strips. Hij, hij uh, was een van de eerste die ik kende die dat deed. Um, ik hou heel erg van uh, Barbara Stok. Die maakt ook autobiografische strips. En die is ook een beetje van, heel, van meer grappig naar iets um, introspectiever gegaan. Die vind ja. ik heel erg goed. Uh, ik vind uh, Jan Janssen en Kinderen, de oude, toen Jan Kruis dat nog maakte... dat vind ik uh, heel erg leuk ook. En dat is, eigenlijk is dat ook een beetje autobiografisch. dat ging over zijn eigen gezin, maar hij heeft het vermomd, zeg maar. Maar eigenlijk mm. is dat ook een uh, ja, autobiografie. Ja, prachtig was dat altijd, met die auto. Ja. Daar woonden ze ineens in Drenthe met die auto. Ja. En die paarden erbij. Ja, Jeroen Poep aan je schoen. Ja, met <laughs> ja, die spuuglok. Ja, nou, als <laughs> Haar je nu die oude leest, is het nog steeds <laughs> leuk. <laughs> en Lucky Looks en zo... Ja, dit... Zeg maar meer uh, internationale, want je hebt het hier echt over een ja. Nederlandse striptekenaar. Wat stoort, striptekener. York, yeah. But, er? Ja, een telefoon. telefoon. Ja. Oh. We hebben een beller. Okay. Ja. We, we hebben een we beller. beller. Hebben we een beller? Ja, internationaal weet ik misschien? het eigenlijk niet zo. Nee. Nee, uh, tenminste, ik lees niet meer zo heel veel strips. Je bent Instagram. geen Disney-fan. Uh, ja. Nee, in ik, ik ben Calvin nee. en Hobbes, als je dat kent. Ja, precies. Ik wel, uh, ja. Dat vind ik heel erg goed. En vroeger las ik altijd Leonardo, uitvinder. Oké, okay. uh, over welk vroeger hebben we het? Ja, als kind, zeg maar. Tot ja, een... dat hebben we dan 1994. Dat was uh, even denken. Ja, als kind. Ja, ja precies. Hé, <laughs> ja. ja. hey, jij maakt ook muziek, hè? hoorde ik. Ja. Of dat wil zeggen, we hebben een plaatje klaarstaan voor aan het einde van het programma. Ja. dan gaan, gaan, we, dan dan mee gaan ja, we mee afsluiten. gaan we afsluiten. Blijf luisteren. Precies. Ja. ja. Vertel eens wat meer erover daar, daar ben jij de drummer of... Uh... <laughs> nee, uh, dat is de, de band uit uh, Pop Dorian. Mm -hmm popdorian.com. popdorian.nl. Popdorian.com. Ja, sorry. Geen probleem. Um, we zijn een uh, duo eigenlijk. Een, uh, we maken elektronische pop. Mm -hmm. En um, ik schrijf de liedjes. En uh, ik, een vriend van mij kennen die, uh, die zingt. En schrijf je ook de, de melodie of alleen de tekst? Uh, allebei eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat gelijk op gaat of niet? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, dat nou begin je gaat. meestal met een tekst of begin je met het, met het ritme of de melodie? Of? Uh, ik geloof, nou dat verschilt een beetje. Tegenwoordig vaak met akkoorden. En dan, mm -hmm. ga ik okay. een beetje, dan bouw ik het zo op. Maar ja. je produceert het dus eigenlijk ook zelf? Nou, dan maak ik demo's eigenlijk. En dan hebben we weer een vriend in Hilversum die dat uh, uh, produceert. Oké. Okay. Ja. Maar je gaat het opnieuw Maar doe je veel, dingen? Doe je veel dingen dan? Of, of, uh... Ja. Ja, dan nee, hebben we gewoon... Nee, nou, inspelen niet echt. Ja, het, is allemaal, het gaat allemaal met computers. Hmm. <laughs> ja, dat is gemakkelijk. Ja, ja. Het, dus ik speel het wel in of een MIDI-keyboardje. Maar ik ben niet zo veertuig. En dan met de Wii Transfer dus... gaat het naar heel Ja, en, en dan uh, gaat hij... Dan... Nou, ik zit er dan ook wel naast om hem mee te bemoeien. Maar hij maakt het dan iets uh, Sonischer. Mm -hmm. ja. En hebben jullie, uh, hebben jullie optredens? Uh... Ja, uh, morgen. Ja. Vrijdag. Vrijdag de e dan... Mm -hmm. uh, Treden we op dan is er uh, Cruise Control, een feest in Utrecht. Ja, van Pepijn. Ja, ja dat is in, leuk. Uh, in Echo is dat. En uh, dan, uh, dan treden we op. Er zijn ook nog andere optredens, dus is van, van Hart, Ton of zoiets. Mm -hmm. <laughs> en nog eentje, ik weet ik eerlijk gezegd hebben niet, maar vooral ja, dus van... Pop Dorian. Dus, ja, hij komt is goed op in op. het uitkiezen van artiesten. Ja. Toch? Het het, um, ja. ja. Uh, ik vind ik het nog best wel spannend, we hebben nog niet zo heel veel opgetreden. Maar, maar en zingt er dan ja. en jij staat ernaast? Ga je dansen? Of, of, uh... Ja, ik, ik bedien de muziek. Okay. Ik zo zeggen. Je, sta, je staat met een laptop op schoot. Je staat met een laptop op schoot. Je zit met een laptop op schoot. Ja, ik sta nog wel. Je ja, staat. Dus ja. begint het een beetje erg luid te worden. Ja. Ja. En dan ja. wat fotostrips op de achtergrond die voorbij flitsen. Nou, we hebben een fotostrip clipje. Als een soort, uh... Oh, echt waar? Ja, te logisch. Ja. Ja. Is dat magnificent? Nee, uh, even denken. You break, you break it, you it. own it. ja. Yeah. Een soort intertextueel dialectiek tussen de verschillende projecten. Ja, heerlijk. Ik en de, maar zeggen. Want, want wat je dan schrijft, zeg maar, voor die muziek, dat is ook persoonlijk, neem ik aan. Of is dat? Ja, dat was misschien eerst was het een soort uitlaatklep voor dingen die ik dan niet kwijt kon in de strips. En nu is het misschien allemaal een beetje meer door elkaar gaan mm -hmm. lopen. Want, want mij was ook opgevallen, ik heb natuurlijk research gedaan, ja? dat je ook een blog hebt. Ook nog. Oh, dus, je hebt ja. dus je hebt echt heel veel manieren. Ja, om, dat is een maar... blog, dat is wel heel oud nu hoor. Dat is, wel oh, is dat dood. zo? Ja, dat, dat, of dood. Ja, dat, dat heb ik volgens mij al een paar jaar niet. Uh, okay. ja. Hij staat nog wel online. Ja, dat wel. Ja, ja. Met foto's met uh, Jan-Peter Balken en oh, uh, ja, ja, ja, ja. God. Wat uh, is de Earl <laughs> daarvan? <laughs> <is, ja>, Ipedrice.nl, <laughs> volgens mij. Oh, ja, mag ik klopt. dat niet zeggen? Jawel, dat mag je wel zeggen. Vergeet het, luister. Ja, dat mag best. Dus we moeten wel heel veel URL's gaan onthouden nu. We gaan nu uh, even kijken. Ja, daar is het. Daar is. Het. Zit daar al tijd voor? Ja, zing je me mij. We gaan raaien. Wie is die die van vandaag? Wie is die die van vandaag? Wie is die diva Wie is die van vandaag? Ja, ja, wie is, is die, die, die, die diva vandaag? Nou, dat weet jij, Robert. Jij ik weet, heb de hier diva wat is opgeduikeld. Ja. Uh, nou, begin maar ik met heb vijf uh, hints. Iep, snap je hoe dit werkt? Ja, ik was heel even bang eerst toen ik het onderdeel zag dat ik dat moest zijn. Maar ik begrijp niet dat het gewoon een quiz is. Nee, dat ja. ben jij ja. bent ook een ja. diva. Nee. <laughs> nee, het gaan meestal over oude wijven die dood zijn. <laughs> Hint 1... Deze diva zag op 5 oktober 1907 in Joplin, Missouri, het levenslicht. En heette eigenlijk Alva Ruby Cons. En ze was een weegschaal schaap. Schaap? Dat uh, was een schaap. Ja, qua Chinese combinatie. Ah, een schaap. 1907. Does it ring a bell? Nee. nee. nee. Hint 2. In 1966 brak ze door met haar eerste langspeelplaat. Waarvan er in de eerste drie weken al een kwart miljoen exemplaren werden verkocht. En die hitcomposities bevatten van onder meer Lennon en McCartney en Johnny Mandel. Whoever that may be. Een, ja, een kwart miljoen exemplaren, dat is best ja. veel, dacht ik. Hè? En allemaal tophits, Hier allemaal... in Nederland? Uh, in Amerika. In Amerika, ja. Ja. oké. Okay. Want, want hoe heet die uh, zangeres die we helemaal in het begin hadden als eerste diva? Hoe heet ze ook weer? Mary Ann Faith. Maar dat, zij is Engels. Nee. Zij is, en ja. zij was twintig yes. in uh, 1966, dus... 1907, nou ja. Weet jij het, Ipo? Ik heb geen idee. Nee, nee. Naar Joplin, dan denk ik aan Janus Joplin, maar die komt niet in 1907 natuurlijk. In 1967 schitterde ze in de film The Cool Ones van Roddy McDowell. Nou, als jullie het nou nog niet weten, dan. The Cool that, Ones. The yeah. Cool Ones. <laughs> Oké, okay, hint 4. Naast een geheel eigen interpretatie van popklassiekers kon ze ook bijzonder hoog fluiten. Wat te horen is in solo's. Het stem. verhaal gaat niet bij die <laughs> Bij die stembeer. Die is ouder volgens nou, mij. Ik vind hem heel moeilijk Robert. Het verhaal ik vind gaat hem heel moeilijk. haar lippen koelden met ijsblokjes... om zo meer controle en een zuiverdere klank te verkrijgen. Oh, dat is misschien een tip voor de zanger met wie je samenwerkt. Ja, we ja, ja. Ja. ja, ijsblokjes. Hint 5. Het personage Hyacinth Bouquet uit Keeping Up Appearances... komt qua timbre in de buurt van wat deze diva vermag. Nee, ik weet het nog nee. steeds. En ik vind <laughs> hem echt veel te moeilijk. 100. Ik vind hem veel te ik moeilijk. Vier, als ik ik Nee, ze is over... Is zij echt heel cool? Oh, zij is echt oh, heel cool. Ze heel is cult, he? heel kult. Zij is heel kult. Ik zou bijna zeggen, shame on you. Het is <laughs> Mrs. Miller. <laughs> Isn't the what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 Het zo laat. Is, is ja, ja, ja, volgens mij staat ze al aan de deur. Oh, doe jij ik open hoor. Sorry, hey, Ipe, Johan. sorry, sorry. Daar hebben we Johanna. Johanna, kom zitten. Hi, jongens. Daar is Johanna. Johanna, onze favoriete ah. astrologe, met uh, de astrolo astrologische kaarten voor februari. Jij komt net uit Berlijn, hoor ik. Ik kom net onder de ziekenzeuilen vandaan. Was je met de auto of was je met de trein? Ik was met het vliegtuig. Met vliegtuig? Ja. Oh. ja. Het was een spoedactie. Ja, en stel ik me nu zo voor dat je de astrologie, de horoscoop voor de komende maand, dat je die in het vliegtuig hebt geschreven? Nou, dan kom je heel dicht in de buurt. Ja. ja. En nee. de lucht ontstaan. Ja. Het element ja. lucht speelde ja. een rol bij het spoeden. Ik heb het uh, werkelijk rechtstreeks bij de sterren vandaan geplukt. Het kwamen zo voorbij scheren. Kijk aan. <laughs> Voor de luisteraars die uh, Johanna Blok nog niet kennen. Uh, Johanna Blok was welke aflevering was dat ook alweer, Robert? Ik dacht vijf. Vijf. Zo. Nou, je, je kunt wat? het hele gesprek wat Drin. we hadden met Johanna Blok terugluisteren op Lollipop 5. Dat uh, is te verkrijgen op uh, iTunes. Toen hebben we, wat hebben we ook alweer ontdekt? Dat Amsterdam een hele hete stad is. Ja, en dat Hele. hij dat opnieuw weer gaat worden. Dat het Amsterdam een beetje in een dipje zit. Ja, en, nou, dat dat Rutte, heb, dat en dat zeggen, Rutte ja. geen homo was. <coughs> dat, dat Rutte geen homo was, is. Maar maar weer... waarschijnlijk een tragische liefde gehad, had je ook het idee bij ja. Rutte. Ja, en, daar ja, nooit en dat meer hij van daar van dacht daarna: van, Weet je wat, ik, uh, ik uh, geef de pijp aan uh, Maarten. <laughs> Ja. Marta, hey, jij hebt voor, voor, voor ons deze, u, deze uitzending... en we willen heel graag dat je vaker gaat komen... dus daar gaan we je nog over platbellen en uh, over bedelen. Jij hebt Voor deze uitzending heb je gekeken wat de horoscoop is voor de komende maand... en dan voornamelijk doelend op 14 februari, 14 februari Valentijnsdag. Valentijnsdag. Ja. Ja, dat oeh, zou je kunnen oeh, zeggen, oeh, een, een oeh, Valentijnshoroscoop. Dan moet ik precies. wel mijn leesbril opzetten, want ik ben ja. een beetje bijziende al... Uh, ik heb, ik heb uh, kort even uitgezocht hoe het voor de sterrenbeelden eruit ziet. Ik begin met de ram. Vind je het, vind je het leuk als wij dan zeg maar dat inleiden? Dat wij dan zeggen, ram! <laughs> en, dat jij dan, en dat jij dan zegt wat de ram doet. En als dan ik dan, kan gaan we dan we naar de lachen volgende. kan houden, dan lijkt me dat een leuk idee. Ja, dan gaan we dat doen. <laughs> ram! Nee, wacht even. Oh. Drie, twee, één. Ram! ram! Roll another one. Dat is je instelling voor februari. Niet erg romantisch of valentijnsachtig, maar je komt ermee weg. Stier. Maak een stiergeluid. Dat is leuk. <lacht> Sorry. Volgens mij mislukt dit. Misschien moet je het gewoon allemaal zelf gewoon voorlezen. Ja. Ja, ja, dat kan ook. Sorry. Te... Okay, stier. Het woord is aan jou. Zal ik gewoon beginnen weer bij Ramanus? Ja, Johannes? doe maar weer een ram, want <coughs> die heb ik ook gemist. Doen. Ja. Jongens, de ram. A roll another one. Dit is je instelling voor februari. Niet erg romantisch of valentijnsachtig, maar je komt ermee weg. De stier. Je genotzuchtige trekjes nemen de overhand. Op valentijnsavond zou je misselijk op de bank kunnen eindigen door een overdosis chocolade. Emotie eten is niet. We herhalen niet de oplossing voor gebrek aan liefde. Tweeling met valentijns sta jij voor het eerst in je leven met een mond vol tanden. Zwijgen is goud. Kreeft, tegen al je huiselijke neigingen in, lokt het avontuur met een knappe jonge vreemdeling. Je viert Valentijn wellicht met 30 graden in de schaduw. De kracht om anderen te overstelpen met aandacht en liefdesgeschenken ontbreekt je leeuw. En als de, lief... als de brievenbus leeg blijft, wordt het brullen als één een... Leeuw! Maagd, Valentijn brengt je mysterieuze krachten en ervaringen, waardoor je telepathisch kunt connecten met de man waar je van droomt. Grijp die kans. Platonischer dan dit zal hetzelfde worden. Deegschaal, je bent de juiste man op de juiste plek. Of dat nu in de sauna is, in de reguliers... of in de Turkse vleeshal op de hoek. Schorpioen, een ideaal moment om je geliefde te trakteren... op een intiem diner of een stedentrip. Ja, inderdaad, heel truttig, maar wel leuk. En Johanna Blok adviseert erbij, neem Berlijn. Dan wordt het toch niet zo truttig. Ja. Uh, boogschutter er is een man die snakt naar je zoetgevoelige stem... en je liefdevolle woorden. Zit hij niet naast je op de bank? Scan dan Facebook nog maar eens goed. Mag hij ook geen G-Romeo's scannen? Waarom niet? Ah. of uh, ik, ik, ik hoor wel zoiets. Ja. Dat schijnt het helemaal te zijn. Ja. Boogschutter ja. zit met Grindr op schoot. Ja. ja. ja. Nou, nou ja, de steenbok. Hè. Als, als hij zegt dat het zijn schuld niet is, heeft hij gelijk. Bied hem voor Valentijn niet alleen bloemen of een kaart, maar ook je excuses. Hé, nee, godverdomme. Ja, je zit fout. Um, je bent toch een steenbok? Ja, ik ben een steenbok. Ja. Dat bedoel ik. En de waterman... Meestal heb ik gelijk. Dat denkt de steenboek inderdaad. <lacht> Dit soort discussies krijgt de partner van de steenboek met zijn steenboek. En uh, waterman uh, heeft mooie momenten rond Valentijn. Met hier en daar een paar druppels erotiek. Oeh, jij bent zelf een waterman toch? Ja, maar dat, je hebt een soort beroepsblindheid. Oh. Het is net als een dokter die zichzelf geen pillen voor kan schrijven. En de vissen, als jij een gewaagde stap durft te zetten, wordt een relatie die nu nog een luchtkasteel lijkt, ineens haalbare kaart. Wauw. Oké. Okay. Nou, dit was de, de horoscoop. Uh, dankjewel Johanna. Je hebt, Hartstikke bedankt. Je ja, hebt, daar, je daar hebt ook een website. Je hebt ook een website. Die Ik, willen we nog even noemen. www.johannablok.nl Allemaal welkom. Dat was het dan weer voor deze maand. We zijn er alweer doorheen. We zijn er alweer doorheen. Uh, Iepen, dankjewel. Leuk ja, je leuk. te leren kennen. Echt ja. uh, fantastisch. Ah, ja, en ik zou alle zijn. luisteraars willen oproepen om... Nu hebben we een hele rij uh, urls. Ja, de Begin belangrijkste maar. is uh, fotostrips.nl. Fotostrips.nl. Heel goed. Ja. En vandaar kun je ook de andere dingen vinden. Nou, als je de muziek wil horen, dan moet je naar popdorian.com. Pop Dorian, ja. Toch? Ja. Popdorian, toch? Ja, Popdorian.com. Oh, dat is een stuk internationaler, onmiddellijk <laughs> ja. ook. Heb je, daar, <laughs> heb je dat soort plannen ook? Ja, ongetwijfeld. En we hadden natuurlijk Lollipop vandaag Dorian. ook Johanna Blok. Teruggekomen uit Berlijn en nu alweer uh, er Oh, live in de uitzend. Ze zitten nog wel, wat goed. Waar uh, zitten ze dan? Nou, hier, ze? hier in die hoek. Roep eens wat, Johanna. het. <laughs> Nog Johanna. Ja. Nou, ik vroeg me net wel even af: is het dan fotostrips met pH of fotostrips met een F? Nee, een Nederlands. Ja, met een F. Ja, nee, precies. Ja. En natuurlijk ook jouw en website, johannablok.nl. Goed. Google Translate ook bedankt voor de prachtige vertaling uh, van het eerste nummer. En nu krijgen we nog een nummer van Ipe. Van Pop Dorian, dus eigenlijk. En dat heet Got to Have Him. Wanneer komt deze single uit, zei je? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Dit jaar wel? Ja, maar morgen live te Lente horen single? in Echo. Wauw. Morgen live in de Echo. Ik kan in love with an angel. Ik kan in love with anyone. Ik kan in love with the force of nature. En ik kan in love. Just for fun, I can fall in love with a stranger. I can fall in love with the boy next door. We'll be making love like there's no tomorrow. We'll be making love forever. <laughs> the greatest feeling, and love can hurt and wound and bruise you pretty bad, yes I've had a number of serious mornings, but ever since, ever since the day we met, got it, got it, Radio, morgen zijn we er weer, voor meer informatie en media ga naar www.mvs.nl MVS Gay Station